euforisch van te worden. Eurologen. In Griekenland zitten weliswaar deserteuro's. Maar in Zwitserland zitten profiteuro's. En in Ierland betaalt men met Aborteuro's, euros Terwijl de Noord-Europese krediteuro miljarden verdient aan de Zuid-Europese debiteuro. Leven de euro eurologen. euro -logen. Dankzij torentjesoverleg. Oeh. <tie> Heeft het Europarlement besloten een Euro-luchtkasteel te bouwen zonder fundament? Eurotoppen zonder sokkels zijn goedkoper. Met een Euro-luchtkasteel zonder fundament haalt het Europarlement Fort Europa uit het slop. En gaan de poorten, de euro naar de hel... Open. Dus sloop het eurokrot. Weg met eurorot. Zodat de eurotop in de onderwereld stort. Om bij, bij de, de geldbronnen, geldbronnen te, te komen. komen. En daarom blazen wij het eurokaartenhuis nieuw leven in. Dus adem even uit. Adem even in. En Blazen. Blazen. Blaas het. Laat het waaien! Laat het ja, Laat de storm de kop opsteken! Oké, okay, blaas mee! Het kaartenhuis dat leven! Laat de storm de kop opsteken! We tellen tot twee! Eén! Twee! nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee! Wij voelen slechts een zuchtje wind. Is dit de storm... Voor de orkaan, laat het waaien, laat het razen. Blazen, blazen, nog eens blazen. Blaas het eurokaartenhuis nieuw leven in. Blaas uit, blaas, blaas in. in, met volle blazen. Eén, twee... Nee, nee, nee, nee, blazen, blazen, nog eens blazen. Jeder mens aan blazer... This It is the blowjob for, for your laver! Blast me! Eight! Eight! I'll tell you a story about a sorrowful act He had everything he wanted, didn't want what he had. He had wealth, a belt a fame, and even all of that noise. He didn't have enough of those simple joys. His life seemed purposeless and flat. Aren't you so glad you don't feel like that? So he ran from all the things he done, he ran from things he just figured. He ran by himself, which body wants to To the country where he laid as a boy. He knew he had to find him some simple joys. He wanted someplace warm and free. We all could use the change of scene. Memories, high vibration, new galaxies. As the world lost her memory, she keeps looking at me. Till in the daylight, my fortune brings me fire and stone, come anew. The power is free, a of the power are we. A of the power is free. Yeah. Hey, beste Kat. Ik zie dat je de puinhopen van het systeem overleefd hebt. Welkom man, let's have a party. Welkom, welkom, welkom in de chaos van de wereld der goddelijke gekte. Terwijl buiten het systeem kraakt, horen wij hier in het centrum van het magisch centrum de kosmische schaterlach van het ballongezelschap. Hi ha happening. Hi ha happening. Dans met ons. De dans van Shiva. De vrolijke apocalyps. Dit is de plek waar het geluk met de dwazen is. Het geluk is met de dwazen. Fortune favors fools. Welkom. ...in het fool's paradise... ...waar vanavond... ...de scepter wordt geswaaid... ...door de mistress... ...of divine craziness... ...onder haar motto... ...liever high... ...dan down... ...liever de lucht in... ...daar is zij... ...de hoge priesteres... ...van de dwazen... ...die meisterin... ...der gutlichen... Verrücktheit. <laughs> o oh, show sure us the way. To Shot, and you know why I love you. Leave the lucht in. Oh, you know why. Wow. My wat is in hof? Zonder liefde. Liefde brengt leven. Waar geen liefde is, daar zullen wij niet gaan. Niet naar de crisis, niet naar de kloten, niet naar het klooster en niet naar de maan. Liefde, jij brengt leven. En hier is dat leven, de kroon van de schepping, een prinses van de liefde. Maar liefde zonder humor kan wel eens een beetje zwaar op de hand worden. Dit zijn de Saturnalia tussen kerst en nieuwjaar. ouds de tijd dat alles is omgedraaid. Dat de narren en de dwazen en de clowns het voor het zeggen hebben. De tijd dat machthebbers in hun hemd staan en domheid van zijn troon valt. He ha happening. Zing Paulyasin. Vlucht voor de hypocrisis? Of bent u net als wij niet op de vlucht? Nee, hè? Dan maar de lucht in. Van de ene droomsfeer naar de andere. Net als koning zonder land. Een zonderlinge koning. Met een kroon, maar zonder troon, paleis of koninkrijk. Is hij als majesteit koning van de vrije tijd. Als ik koning was, als ik koning was, veroordeelde ik alle ambtenaren tot twaalf jaren klaverjas. Ik gaf ze een opleiding tot analfabeet met doorstroommogelijkheid tot proleet. Ik bouwde een paleisja in de vorm van Boeddha. Honderden meters hoog en ruim. Met dolfijnen vijvers op een heuvelbloementuin. Mijn architecten spraken de taal van Gaudi. Heiligen en hoeren dansen op de pleinen van Dalí. Kinderen en oudjes hebben gein in de olifantentrein. Rijdend rond een borrelend en bruisende muziekfontein. Zeppelins als tropische vissen... Zouden ons luchtruim doorkruisen. Nagewezen door torens op suikerroze huizen. Ja, als ik koning was... Dan maakte ik het leger leger. Vriendelijk zacht... En in teger, in roze pakken met lachgasgranaten. Zouden wij de vijand joelend binnenlaten. Ik kookte paddenstoelen thee op de dam bij volle maan. En liet mijn harem dansen achter het raam. Vuurspugers op het dak van mijn paleis. Buikdanseressen. In het nachtelijk paradijs, een olifante-fakkeltocht door het hart van onze stad en iedereen verkleed als tovervee of nachtvlinder, of dansend in je blote gat of reet. Kabouters, dwergen, domoren en genieën in onszelf. ...woont een elf. En als ik koning was... ...zou ik iedere dag zeggen... ...dat je... ...roze... ...en dik of... ...grijs en klein... ...dat wij met alle levende wezens... ...een grote... ...en wonderbaarlijke familie zijn. Weg met de hypocrisis. ...kregen wij niet gratis... Een gigantisch universum van de godin Isus. Zijn wij niet het nazaad van Dionysus? Ja, als ik koning was, had ik slechts één wens. Nooit meer prikkeldraad of grens tussen de hemel en de mens. Nooit meer prikkeldraad of grens tussen de hemel en de mens. Yes. Oké, okay, Paradiso! We zijn er klaar voor. Voor alle grijsvogels in het land. Spit je oren en laat je horen. Ja, we zitten in een crisis, iedereen levert wat in. Facade bedacht voor eigen gewin. Iedereen wint. beter, kom er nu op joh, Pak je maar aan, fuck you, donder op. Laten de, de verloederen iedereen denkt zwart of wit. Geen zorg voor de mensen, veel betalen, geen gewit. Gedwongen ontslagen, tredder en bus op de schop. Dit kunnen wij niet pikken, rut het donder op. Zo, Ik heb hier een kaartje van de achterkant? Hey, mensen, is er nog een gek in dit land? Want als we hier nog een keertje blijven zitten, zet je straks pas pasgeketend aan de muur. Je buur. hebt een Kom, op je kop, kop, mag, kop mag niet zo op, op de straat. straat. Dan maar, maar de, lucht de lucht in. Je houdt niet zo voor regels, want ja, je loopt is in de maat. Dan maar de lucht in. Je bent helemaal, helemaal te met de gek voor de, de stad. Doe je dan. Dat, dat? Dan maar de lucht in. Oh, er is een clown je de vader, de vader acrobaat. Dan maar de lucht Deze regering... Zij zeert vernederd. Met z'n allen staan we sterk, maar niemand die het verbetert. Breemwars, iedereen laten geloven dat het kut gaat. De media, de V8, ja, man, het is allemaal frietpraak. Miljonairs die zijn rijk, Mijn burgers worden naar hem Directeuren zijn beloond. Brussel blinden daarom onze buren. Welgenoten benen, waar wordt gestaakt? We werden even snel Europe's baas gemaakt. Nee, nee joh. Of verstoor ik in je feestje? <laughs> ja, dat is de verstoorde. Van dit beestje, papa dit, papa dat, van, van het beestje. En hey, je verwacht dan dat ik zeg, hé, hey, ik prijs je. Je maar de lucht, de lucht in. Ik ben op van de, de, markt de markt in de straat. Dan maar de lucht in. Je legt het je, beest, maar maar je laat plaat. Dan de lucht in, je ik een dan we maar de lucht in. Vliegen vanavond naar een andere planeet, maar jullie mogen niet mee want, want jij bent de sprake. Dus nee iedereen, iedereen is welkom. Wij doen we doen het met een waanzin. iedereen is samen. Lucht in. We gaan in pakken. We de, de, de luster niet te magussen en de bomen niet te pakken. We uit voor we worden wakker. We zetten, ze we zetten kacken. We er eruit. Wat is in de hand? De hand. Geen lijn aan het roodje, met een olifant. Doe een sleur of naar de loon aan de achterkant. Hey, fuck you, gek, ik voel jou in de taal. Je vindt de tijd om op zoek naar met een handgranat. En dan? Dan maar de lucht in. Ik heb aan bij je, maar je hebt geen paraat. Ja? Stoed. De Stoed. De die bad. Bad. Dan, dan, dan maar de lucht in. Je gaat het op heel dat je krek als die baat. Dan maar de lucht in. Je wil nog lekker uit, maar dat gaat niet meer zo laat. Dan maar de lucht in. Dan maar de ruilgoed. Ding je up, peace to everyone one love What yeah. stop? we are the willen niet in een kruidvat leven liefde de lucht in die kun je nog delen hoofd in de wolken poten in de klei we hebben lucht wortels en we zijn gedreven hoofd in de wolken poten in de klei voor een humaniseringsbeleid voor een human menselijke realiteit een generaal geluk Van geluk kan het niet meer stuk. Gek en geluk gelukkig samen. Hey man, alles kan gelukkig maken. Ik klik je op, klik naar de top. Dit hij voor een revolutie. Geluk geeft het leven nieuwe glans, dus voel je vrij koning te zijn, bij een eigen plan. En levenslust, geld kan geluk niet vervangen, geluk is niet soft maar op de machten. Het is dus van geluk, kan je niet meer stuk, aan de drank en de drugs, oh ja, drank en drugs. Wel, generaal, geluk is een vette job, van geluk hoef je alles vaker. Generaal, en hekken, ja, gerond. Levenslust, geluk. Ja, vrienden en vriendinnen. Soms is het geluk moeilijk te vinden. En wie heeft de sleutel van het geluk? En wie weet op welke deur die sleutel past? Zij zingt daarover de nachtegaal van absurdia. things go how we Of what we've learned, eh? we keep our better be in store, and therefore, and therefore, and therefore, and therefore, ah, paradise adjourned! Als het geluk sommige mensen lijkt te ontwijken. En dan hoor je tussen de jammerklachten van de grote boze wereld soms een meeslepende klaagzang opklinken. En dan weten wij: yes, the lady sings the blues. nacht u nog lang voor de zonsopgang. Ben moe en waar ga ik naartoe? Zie mezelf in het keukenraam. Mijn God, waar is het fout gegaan? Een hoer en een sloof van de maatschappij. Houdt er nu nog iemand van mij? Oh, is er iemand daar? Is er iemand daar? Er iemand daar kan iemand me beloven dat die houdt van mij? Yeah. Gewerkt, had gewerkt, elke dag van de week voelde me nooit goed genoeg. Voor de sleur en het zweet, en het geld dat ik kreeg, was minder dan waar ik om vroeg. Geboren, getogen, de knuren liggen zeer, die lijken hun vragen meer. Oh, is er iemand daar, iemand daar, iemand, daar? iemand me beloven dat die houdt van mij? Gewerkt, gevraagd, smeekt, gepleit. En iedereen die ik in de ogen kijk, de weg vraagt naar het paradijs. Die zegt, ik ben hier ook alleen. Gelukkig schrijven om me heen. Hou het vast, hou het vast, me alleen. Ah. Ah. Oh, zonder hoop raak ik mijn ritme kwijt. Voel ik me nooit goed genoeg. Jezelf zijn, mezelf zijn, is oké, okay, is oké. Okay. Goed genoeg. Gewoon, volgende, volgende, vrouw. Ik ben bij jou, bij jou. See how it's for my Oh Oh Oh Oh Oh Oh ...zou je daar niet van kunnen houden. Maar de werkelijkheid heeft zoveel aspecten. Want terwijl haar lijden ondraaglijk is... ...maar misschien vindt ze vanavond iemand die van haar houdt... ...zijn er mensen die op een volkomen andere manier in de werkelijkheid staan. Poen, poen, poen, poen. Je moest eens dus weten wat je allemaal met poen kan doen. Waar naast de poen waar het om gaat ligt ook de humor vaak op straat. Crisis? Welke crisis? <middels> <middels> Verdien je je loon? Wat neem je op je telefoon? Dat kost veel geld, heel veel geld als je met je mobieltje meldt. Want er geek geld op de bank, pak je creditcard en zeg me dan, nu hoef je niet te stoppen. En kun je lekker shoppen, geld is goed, goed, goed. Betalen moet, moet, moet. Geld is goed, goed, goed. Dollar, lira, euro, vloes, en de fruits. Overal zijn mooie spullen om je huisje mee te vullen. Al die prachtige blink blink kost elkaar wat blink blink. Media spelen maar een bijtje. Kopen kopen kopen meisje. Wees toch niet zo'n krent? Geef uit die laatste cent. Geld is goed goed goed. Iedereen. Het Geld is goed goed goed. goed. Cola, lira, euro, vloes, tira, para en loes Snit je weer eens op zwart zaad, omdat je het geld rollen laat Krikkel die rinkt niet zo goed, want je hebt geen meld te goed. Rente moet je bijbetalen als je op de bocht gaat halen Werden komt of gaat, het geld ligt niet op straat Geld is goed, goed, goed, goed. Ik, ik kom op. Betalen moet, moet, moet Lira el Opus, era para el Opus, toda lira el Opus, era para el Opus, toda lira el Opus, era para el Opus, toda lira el Opus, era para el Opus. Geld is goed, luk maar wat je ermee doet. Lord Hudon zei al er is genoeg voor iedereen. If I was a rich man TikKe toki, tiki, toki, tiki, toki, tik Time Cash and credit, I owe you forget it. They have reached their limit. Can't you see me? And if I play my cards right. TikTok, tiki, toki, tiki, toki, tiki, to Time I would never ever be wasting Running, jumping, digging after dimes And I would occupy my days in the garden So everyone would come and have a bite A big open space for demonstrators there to show And we would fly to the space place Let's call it dream, together making Right. The this on the deck, the winning hand, that's you and me, diners club can stop their greedy loans, and we get to travel, we're so free, and if I play my cards right, ticky-tocky, ticky-tocky, ticky-tocky, losing time, I would never be wasting mine, running, jumping, digging, after times. And I would occupy my days in the garden to everyone, come and have a bite A big open space for demonstrators there to show And we will fly to the space place It's called our dream, together making you is Materiële geneugden van de aarde. Geven zijk, iedereen rijk, daar zijn we het over eens. Maar er zijn ook andere dingen op deze wonderlijke planeet. Dan heb ik het over de heilige dwazen. Zij bestaan al duizenden jaren. De holy fools. Zij trekken in groepen door het land en zingen en dansen hun goddelijke wijsheid verpakt in krankzinnige humor. Zij zeggen, if you want sex, we give you sex till you back for meditation. Dat zeggen zij, de bowels van Bengalen. En nu is hier voor ons, all the way from India, de queen of the bow. wat voorbij drijft Sinterklaas Geestdrift, Heksen Zon en Maan Tegenwind, Pegasus Sjaki's Bonestaak Een andere wind die uit Europa waait. Denkwolken vol water richting Afrika. Ruigoorden voor later om altijd door te gaan. Om door te gaan. Om door te gaan. Bomen, Plotzone is ons overkomen, na bijna veertig jaar. Geen strandplaats, maar boten. Geluk geruild voor geld, wij nee, idio... Is, is er nog een schijn? Van Kans? Altijd gedacht, het zou voor eeuwig duren. Dan wordt het nu tijd om de transformatie zelf aan, aan stu te sturen. Genoeg is genoeg. Ja, genoeg van de shit. Maar van de liefde, van de humor, van de vriendschap... Nooit genoeg, denk ik. En van de prachtige vrouwen ook nooit genoeg. Luister naar onze langbenige hofdames. Bijgestaan door onze even langbenige... Hofzatier. De Euromoord. Ozaius, alle landen, verenigt u. Men beledigt u. Verdedigt u. <tiedert> u> ja, ja, ja, ja. Men verdedigt u. Men belazert u. Dus verzamelt u. Europeërs. Europeërs. Monetariërs. Monetariërs. Plebeërs. Plebeërs. -e -e -e Proletariërs! Proletariërs! Worden de grenzen opgeheven voor mensen die onder de armoegrens leven? Worden de grenzen opgeheven voor mensen die onder de armoegrens leven? Zand erover, zand erover, erop, erop, erop, erop, zand erover, erop, erop, erop, erop, erop, erop, erop, erop, erop, dat mag ons paar nooit drijven uit elkaar Nee, nooit, never, nooit Geen euro top ooit zal ons kunnen scheiden Een euro top model maar veel wel alles klaar Zo gauw ik jou zien denk ik Zand erover, zand erover, Eurotop rot op. erover, over, over, erover. Eurotop, rot De Eurotop laat mij ontzettend huilen. Toal maakt het mij soms juist ontzettend blij. U met geen Eurotop figuur te hoeven ruilen. Ik wil wel half Europa dat ook nog zo graag met mij. Zo hou ik jouw lief en kip. Yeah, yeah, yeah. Dat. Het is mij te plat en de politici zijn te glad. Vandaar schat, dus niks voor mij. Maar dat ben jij, schat, wel alleen enkel jij. So Mooi, maar die volkspot had eigenlijk alleen op mij gericht moeten worden. Dank u wel. Wat hebben we het goed? Wat hebben we het goed? Zou de oude Robert Jasper Grootveld gebruld hebben. Tja. Wat hebben wij het goed? Het is mij een grote eer. ...goddelijke maaiescheid... ...om aan te kondigen... ...de ambassadeur... ...van Blolandia... ...de grote... ...hof troubadour Blolandia... ...die doen het rustig aan. Ja... Kijk, dat heb je met Corypheën? De spanning stijgt. Aha! Zie wat je nu bent en wie je misschien zou kunnen worden Als de ogen van je kinderdromen weer open gaan En daar is de maan en de inktzwarte kosmos En de nietige mens voelt de tranen wellen Hij kan de sterren sterrennevels verstaan O oh mens, wat hou ik van je? Je bent tot zoveel meer in staat dan je nu kunt geloven. Al het goede stijgt naar boven. Je moet het langzaam over je komen. Laat je niet maar gaan op de wind en stel geen vragen meer. Want als de vragen sterven ben je pas thuis. En thuis komen doe je. De stilte als enig geruis om je heen Ben jij al eens zo ver weg gegaan dat je je hart kon horen bonken op de regelmaat van de adem die het leven geeft Besefte je toen ook dat het in een vloek en een zucht voorbij is, want tussen hoop en herinnering bloeit het geluk. Jij bent het die nu leeg, o oh, mens wat hou ik van je. Je bent tot zoveel meer in staat, en je nu kunt geloven. Al het goede stijgt naar boven, je doet het langzaam over je komen. Laat je nu maar gaan, op de wind en stel geen vragen als de vragen sterven ben je pas thuis. En thuis komen doe je toch telkens weer. Met de stilte als enig geruis om je heen. Luister jij nog steeds mijn vriend? Drink de tucho door vriendinnetje, dat we aan paradijs bewonen, dat ze neergaan in lichtjaren niet kennen. Op het moment dat jij en ik het zullen mogen begrijpen, en omdat ik een glimp heb opgevangen, zeg ik je nu met klem. Oh mens, wat hou ik van je, je bent tot zoveel meer. En je nu kunt geloven, al het goede stijgt naar boven Je wilt het langzaam over je komen Laat je niet maar gaan op de wind en stel geen vragen meer Want als de vragen sterven ben je als thuis En thuis komen doe je toch telkens weer Met de stilte als enig geruis Yeah! Van mij. En dat is van mij. De toverslurp die je niet in begrijpt. we hebben, hebben, hebben, en dat je het hebt. Het hebben, en hebben, hebben, hebben, hebben, we want more. We, want more. we hebben, niks te willen, maar we gaan we want more. hebben, we, we hebben, hebben, we hebben, hebben, we hebben, en we we hebben, en we we we we zo worden we rijk. We willen je hebben met de nieuwste gadgets die je moet hebben om jezelf te zijn. hebben, hebben, hebben en nog geen hebben. En als we je hebben, dan ben je erbij. We want more, we want more. We hebben niets te willen, maar we gaan ervoor We want more, we want more. We, we hebben niks te willen, maar we gaan we we we willen, maar door. Ik word gedreven tot ik mij bevrijd. Van de hebben, hebben, hebben, hebben met Hebben, hebben, hebben, anders mis ik iets. Hebben, hebben, hebben, anders voel ik niets. Hebben, hebben, hebben, anders ben ik niets. Hebben, hebben, anders versta ik niets. Hebben, hebben, ik niet. We want more, we want more. We hebben niks te willen, maar we gaan door. We want more, we want more. We hebben niks te willen, maar we gaan ervoor. We kunnen niks doen, hebben hebben, hebben we, Ik word gedronken tot ik mij bevrijd. Onder hebben we hebben we hebbe, hebben hebben, met al die hebben hebben hebben, hebbe. we willen willen, willen willen willen willen willen hebben hebben hebben. Kijk, ik heb nog de kick, kijk, ik de kick om uit de bol te gaan. Hoe heftig gaat de kick, dan voel ik pas mezelf. Ik. Ik, ik wil dit, ik wil dit, ik, ik, ik. wil wow. dit. We want more we De niet meer, de man wil niet more We want more. we hebben De wil niet de wil gillen. Ik we best ik wil bestaan. Ik en ik en en de rest kan stikken. Ik niet kicken, ik perslaaf. Ik en ik ik. ik Ik ik wil dat.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 Doch wenn sie verbrennen, ja, dafür kan ik niet. Ik ben van Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Und das ist meine Welt, und sonst gar nicht.